Jasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. En volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. BOA schrijven momenteel minder coronaboetes uit vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren BOA ACP. Op het feest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Dat maakt het uitleggen van boetes aan burgers die zich ook niet aan de regels houden lastig, zegt de bond. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt en wil met de vakbonden in gesprek. Zeker 76 nabestaanden van inzittenden van vlucht MH17... willen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de rechtszaak. Dat bleek afgelopen dag op een voorbereidende zitting... tegen de vier verdachten van het neerhalen van het toestel in 2014. Ook hebben meer dan 100 mensen gezegd... dat ze een schriftelijke verklaring willen indienen. Verder willen meer dan 300 nabestaanden een claim bij de daders indienen... mochten zij ooit worden gevonden. Het MH17-proces gaat eind september verder. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend aan tientallen leden van de oppositie. Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis... maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer, vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 graden. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon met soms een bui. Dat wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. En zomer Dit is de zomer van ZFM. En nu de nacht. emotion get me frustrated i'm the Trey Lord and Brock, clickbait Tell me, what did that do wrong? What did do? I need someone to help me figure out Who this girl is and what she dreams about Who won't judge a bitch? I'll go deep and shit up I'm not afraid of -E Ay, wou, oh, oh, oh, no, oh, no. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik weet dat je mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino niet yo voy Ik weet dat je bang bent, maar ik weet dat je niet voy bent. Ik weet dat je bang bent, maar ik weet dat je niet me bent. Ik Ya dat je bang bent, maar ik weet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 Cansé en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi se yo se quede contigo pasito a pasito suave suavecito lo como pegando poquito poquito en esa mi boca un lugar es favorito por eso favorito pasito a pasito suave suavecito lo como pegando poquito a poquito Fuck up my nice, yeah, all of my nice, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let them make it all right, yeah. I want you to rule my life, you yeah, to rule my life, you yeah, to rule my life. I want you to rule my life, you yeah, to rule my life, you yeah, to rule my life, yeah. I want you to fuckin' my nice, yeah, fuckin' my nice, yeah, all of my nice, yeah. I want you to bring my life.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 ZANG EN Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort 106.9 FM. ZFM. It's yes, like strawberries on a summer evening.